Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal... in het onderzoek naar de huiszoeking. Het is een man van 22. Waar hij woont en waarvan hij wordt verdacht... heeft de politie niet bekendgemaakt. Hij wordt nog verhoord. Na aanleiding van de dreiging zette de politie in rotterdam Zuid gisteravond een wit busje met een Spaans kenteken aan de kant. De bestuurder is monteur van beroep. Hij was dronken en hij had wat gasflessen in zijn auto. Voor die flessen had hij een logische verklaring, zegt de politie. Duizenden burgers zitten in de val in de Syrische stad Raqqa. Ze liggen in de vuurlinie van alle strijdende partijen, concludeert Amnesty International in een nieuw rapport. Overlevenden vertelde Amnesty dat ze booby traps van IS waren tegengekomen. Ook zouden sluipschutters schieten op burgers die proberen te vluchten. En daarnaast vallen bij luchtaanvallen door de coalitie ook burgerdoden. Hoeveel burgers precies vastzitten is niet bekend, maar de Verenigde Naties schatten dat het om 10 tot 50.000 mensen gaat. De strijd om het IS-bolwerk Raqqa begon afgelopen juni. Verschillende supermarkten hebben wafels uit de schappen gehaald omdat er fipronil in zit, schrijft het AD. Het gaat om ketens van de superunie zoals MT, Plus, Par en Coop. Op aandringen van de fabrikant verkopen ze geen mini-eierwafels en sneeuwwafels van het eigen merk meer. Mogelijk worden ook andere eierproducten uit de schappen gehaald. De bouw heeft opnieuw een goed kwartaal achter de rug. De omzet groeide in het tweede kwartaal met 6,3 procent, meldt het CBS. Vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven deden het goed. Het is al het elfde kwartaal op rij dat de bouw in de lift zit. Het aantal banen in de sector groeide met 8000. Een op de vijf bouwbedrijven kampt met een tekort aan personeel. Het weer droog van het westen uit steeds meer zon en het wordt 22 graden. Morgen wat warmer, dan is er in het zuidoosten kans op een bui. En in het weekeinde is het wat wisselvalliger. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het niet al te druk. Files die wat meer vertraging geven zijn te vinden op de A1 Amersfoort Amsterdam... bij 1, Brugge 7 kilometer. De A4 Rotterdam Den Haag bij Rijswijk, 6. A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en Knoop met de Nieuwe meer 6. En de A28 Amersfoort Utrecht bij Soesterberg, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, ik vind het wel jammer, want ik vind het wel een van de mooiste nummers. Maar het is nu even een beetje te lang. Maar het is een hele lang nummer. En we hebben een, een paar mensen aan tafel zitten. Ja. En die hebben toch wel iets te vertellen over de bereikbaarheid van zondwoord. Dat zonkoord. is ook heel belangrijk. Want Henk Keur die zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Henk. Vertel. Vertel me wat je wil weten. Ik wil alles van je weten. Allereerst, jullie hebben uh, samen een, een, een aantal vragen gesteld. Mede ondersteund door OPZ en uh, Freek Veldwits. Over de fietsers op het Badhuisplein oh, en de boulevard. Ik word er gek van, hoor, ik, die fietsers. Ik, ik word er echt... Ik ben uh, nou... Uh, ik kan een grote pick krijgen. Het bek erger, erger, Zondag. Hè? Ja. Zondag. Dan ben ik niet zo uh, snel te been. Maar als je dan op de boulevard aan loopt, prima dat de mensen, kinderen op zo'n fiets zitten, heb ik ook geen probleem mee. Maar dat de fietsers en brommers en dat de ouders hun kinderen aan de kant moeten trekken, omdat er van die groepen fietsers aankomen. Ja. En, en, en, en, en lopen ze te muiten, want ja. hun moeten erdoor. Ja. En als je op de Noordboulevard hier loopt... Bij een viscar, dan moet je eerst tien keer om je heen kijken, omdat er iemand over die stoep heen uh, loopt te kachelen. En dat is niet alleen een fietsen, het zijn brommers, het is alles. Ja, alles. Ja. Maar wegenbeent, als je er wat voor zegt, dan krijg je nog de, de volle laag van, uh, van voor ook nog. Johan, elke week is er een ongeluk op maar het de... fietspad naar uh, Noordwijk. Ja, maar dit, dit gaat over een, vo een voetpad. Maar het is handhaving ja, toch? Is er die handhaving die zich daarmee moet bemoeien? Wat, wat voor woord is dat? Ja, sorry. Dat maar dat pad naar Noordwijk, Henk, dat is een fietspad annex voetpad. What? Ja, maar maar hier, ze komen daar met 30, 40 kilometer per uur wel. Dat, dat begrijp ik nog. Nou ja, als je t, dat, dat is iets wat je hebt. Dat, dat is een fietspad, dat begrijp ik nog. Maar we hebben het hier over een voetpad aan de boulevard. Maar De boulevard is om te lopen en niet om ik te fietsen. Ik wou net zeggen, het is om te lopen. Er zitten kinderwagens. En die mensen moeten uit gaan kijken... omdat er een zootje van die fietsers aankomen, rijden. En hard. Ja, en ik wil net zeggen, Dit is niet gewoon wat ze fietsen. Nee, ik heb foto's erbij gedaan... Als bewijs, want anders dan geloven ze hier weer niet, maar het is gewoon verschrikkelijk. Ja. En of je nou hier in de Zuid... Of in de, kijk, een Noordboulevard heb je nog een fietspad ernaast leggen. Ja. Dat is nog te doen. Maar op de Zuidboulevard mogen ze er helemaal nee, niet daarom. fietsen? Nee, daarom. En ze rijden gewoon tegen het Ook verkeering. niet de straat niet? Nee, dan, nou, ze mogen richting ja, Noord zuid, naar Zuid toe fietsen. Maar niet naar Noord? He. Nee, dat, dat mag helemaal niet. En ook niet op dat voet of dat trottoir. Of en het is wel breed, dat vind ik wel prima, maar je hebt er niks te zoeken met fietsen. Nee. En ik heb het nou al een paar keer heb ik dat meegemaakt, maar het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. En daar hebben we een die vragen gesteld. Je, je hebt een vraag gesteld, antwoord, dat, ja, dat moet je nog even wachten natuurlijk. Na de zomer. Ja, na het recess. hè. Na de zomer. Ja. ja. ja. Nou ja. Er We zijn wel meerdere vragen gesteld. Want uh, zomer staat het helemaal vol hier met brommers en fietsers en noem het allemaal maar op. En daar heb ik ook vragen over gesteld. En daar heb ik ook netjes antwoord op gekregen. Dus wat dat betreft uh, komt het wel het goed. Het komt wel goed, alleen ja, het, het, het is niet prettig. We hebben nu de bereikbaarheid van Zandvoort. Ja. We hebben in feite twee wegen: Zandverslaan, Zeeweg. Ja. de trein. En een kun je niet aan doen, nee, nee. want je mag niet nee, maar... aan die wegen, kun je niet nee. veranderen. Alleen, ik vind het een nadeel. Kijk, we zijn in 2000, nu moet ik even spieken hoor, in 2011, 2012, hebben ze een bereikbaarheidsplan. Dat kwamen al die gemeenten bij elkaar. En vroeg... moesten geld in een pot stoppen. We moesten ja. geld in een pot stoppen. Nou, het was eerst 35.000 euro, waar de gemeente van mee begon. En het is nu al langzamerhand 77.000 euro. En dat loopt op 125, want dat wordt steeds meer. En dan kwamen ze met een snuggere idee, we gaan eventjes, we hem dan. We willen een ring om Haarlem heen leggen, nou dat kennen helemaal niet. Of je moet huizen onteigenen en dan huizen slopen en dan een ring leggen, dan zou het kunnen, maar ik denk niet dat die mensen dat uh, gaan doen. Uh. Maar in ieder geval, dat willen ze dus. En dan is het ook over de tunnel, twee tunnels, ja de korte en de lange versie. Die korte versie die hebben ze berekend in 2010 of 2011. En die zou 590 miljoen euro zou die kosten om het tunnel aan te leggen. In 2011 is dat berekend. En in 2028 wilden ze dat ding aangeleggen. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ja. Gaan ze berekeningen maken. Ik vind het allemaal prima als je een berekening maakt. Maar als je in 2028 zo'n ding wil gaan aanleggen. of het nou die korte of die lange is, het duurt het wordt heel lang is. Nou, het wordt wel verdubbeld hoor, die bedragen. Het is niet uh, wat ze nu hebben verzonnen. Maar ten eerste, ze denken niet na. Ik heb met Wilm. We, we zijn straks wel afdeling van haarlem, hè? Ja, maar we zijn allemaal. we zijn bij al die bijeenkomsten geweest. Het begon in Heemstede. En een aantal keren is het in uh, Noord-Holland-hotel geweest. Het is. Uh, Stond grote spandoeken hingen erop, VVD en dit en dat. En prima, We moeten ze allemaal weten. Maar als je iets doet, denk dan eerst eens na voordat je iets doet. Want er werd er tegen ons gezegd van ja, we gaan eerst die wegen gaan we aanleggen. En het openbaar vervoer, dat zou allemaal geregeld worden. Nou, we hebben vragen gesteld. Daar krijg je geen antwoord op. Want dan, ja, wij zijn lastig. Nee, we zijn niet lastig. De gemeente Zondvoort, die betaalt er net zo aan mee. En, en niet zo'n klein beetje. Het zijn flinke bedragen wat we elk jaar overmaken. Maar elke gemeente is toch alleen maar voor zichzelf bezig? De gemeente Zondvoort, en laten we eerlijk zijn... Ik bedoel, de Haarlem denkt alleen zijn aan, zijn zichzelf. Ja, de denkt aan, aan zichzelf. Eemtheden denkt aan zichzelf. Ja, daarom. Ja, het, is, het is één port, Dat geld komt uh, zeg maar allemaal, allemaal bij elkaar. Uh, daar wil ze dan die tunnel uh, van uh, bouwen in de, in de toekomst. Ze dus zeggen wel 28, maar volgens mij uh, gaat het helemaal niet door. Die hele tunnel gaat volgens mij helemaal niet door. Maar waar, dus waar zou ze duur, dan een tunnel maken? Waar moet je dan een tunnel maken? Nou, ze zouden van Prins het Laan, dus daarvoor, hè, dus ja? dat stukje, gaat hij de grond in. En dan zou hij bij de. Nou mogen we even spieken, ik heb ook al die namen ja, Zuiderhout Laan ja? of de Spanjaardlaan, Laan, dan zou hij omhoog oh, komen. Ja, de brug daar, ja. Oh. Maar dan komt het, dan kom je daar omhoog. Dan moet je doorheen steden ja. heen. Ja nee, je komt voor stoplichten ja. terecht. Ja. Ja. Ja, ja. Dus wat krijg je? Die, dan zeggen ze, van ja het gaat snel als je die tunnel in gaat, ja als je erin rijdt, dat is allemaal geen probleem. Maar als je eruit komt, dan kom je voor stoplichten terecht. Dus dan sta je weer stil. Dan krijg je precies hetzelfde als wat je nu hebt. Dus dan sta je stil. En je bent er nog niet. Ja, maar je, kan, je mag niet in een tunnel stilstaan. Dus wat krijg je? Je krijgt gewoon een file, ga je vormen. Dan sta je stil in die tunnel, dus dat kan dan sowieso niet. En Heemsteden wil dat niet? Nee, maar Heemsteden die zijn die wegen al aan het versmallen geweest. Ja, yep. Wat als jij. Vanuit Leiden of Amsterdam, het maakt niet uit van Schiphol. Je komt Heemstede binnen, in de keerslucht. Je komt in de vuik, terecht, En bij het station, dat wordt een Fuik. En dan krijg je één baas weg. Ja. En dan? En dan sta je er weer. En dan zeggen ze: Vanuit nou werd er ook tegen ons gezegd: Van nou, we gaan het openbaar vervoer, de busverbindingen gaan we verbeteren. Dat kan helemaal niet. Nee, die staan ook niet die vuur. Zeggen, ja, maar dat ze zeggen, dat doen we niet. Waarom niet? Wij willen niet dat, dat die dienstregeling verstoord gaat worden, omdat we die, die bussen in de vielen komen te staan. In Eemstede. Bij mooi weer. En je hebt geen vrije busbaan. Dus, nou, dus dat gaat ook al niet door. Nee, in 2011 hadden ze gezegd, ja, voor zandvoort, eh, hoog openbaar vervoer. Of. Ja. Nou, lang weer van de kaart af. We de wij betalen heel veel geld... Voor de microfoon, Henk. Wij, wij betalen heel veel geld voor aanwijsborden vanaf halen. Uh, uh, hoeveel minuten uh, het, het eventueel zal duren in je Zandvoortbind. dat zie sporten. je vaak op die borden. Tegenwoordig, 10 minuten, 20 ja, minuten, ja, ja, ja. kwartier. Ja, nee. Nou, dat betalen we voor. Want ze zeggen ook, ja, dan gaan we kijken of we via de rand weer naar voor kunnen. Nou, dat kan ook niet. Nee. Want dan moet je half uh, gaan slopen. En uh, je moet door een natuurgebied. Dus dat, dat, dat, dat kan ook al niet. Je ook dus we betalen weg. gewoon... Nee. Jongens, in de vorige eeuw, eh, vorige eeuw dus heel lang geleden, Wat je ah. toen, toen, toen was ik er net, toen, toen praten we in de politiek over de Raanitsweg, misschien dat je het nog weten. de Zuidduinen, ja. om daar een weg te leggen, eh, zodat het verkeer daar vandaan meteen eh, kon doorsteken naar de zuid. En niet nog het centrum in moest. Ja. Nou, dat plan dat is uh, afgeschoten. afgeschoten. Aan de andere kant, als je nou naar België kijkt, dan zie je daar een weg langs de kust lopen. Ja. Eh, van Zonf, bijvoorbeeld van Zandvoort naar Noordwijk. Ja, maar of Langevelde weer. Slag. Ja, daar gaan we weer. Dat, dat Langevelde Slag, die Danen, het is allemaal natuurgebied. Ja. Zodra er... Fi dat fietspad ligt er al. En als je nou, als je, ik weet niet of je er wel eens loopt, dan, dan ligt, ligt er daarnaast de tankbaan. hè? Dat ding die... Ja, ja. Dat vloer ligt daar ook. Ja. Je zou daarvan gebruik kunnen maken. Ik zeg niet dat het is, maar je zou. Maar dat gaat helemaal niet. Want dan is het, je verstoort de natuur. Want of je er nou een bus overheen laat rijden, dat kan niet, want er mag geen auto's overheen. Dus daar haalt het al een keer op. En, en zo'n zo light rail tram, of hoe je dat ook wil noemen, dat ding. Dat kan ook niet, want dat maakt ook weer veel te veel herrie. Dus dan ga je de dieren weer verstoren in de natuur en dat soort dingen. Dus dat kan ook alweer niet. En je zegt, Lightrail, er zijn plannen geweest. Ja. Lightrail. Uh, Zeggen op strand leggen? Nou, dat denk ik lang niet. Een goed plan. Nee, er zijn plannen geweest ja. met de Lightrail om nou... naar de Noord te gaan. Ja. Vanaf het eh, vanaf spoor en afslag langs de brandweerkazerne ja. de richting eh, noord. Hetzelfde. jouw nieuws maar over. Hetzelfde. Als je wat ja. je nou hebt, als je in, uh, vanaf Themstede houdt, heb je de oude trambaan liggen erachter. Ja. Okay. Daar zou je het oude fietspad, wat nu vernieuwd is. Hè, dat dat, ja, dat uh, zou je kunnen gebruiken. Dat zou je, kun, dat zou je kunnen gebruiken. We hebben het al aangegeven een paar keer. Maar de, wat zeggen de bewoners in Aardenhout Bergveld? Nou, ik zei net ik, lekker rustig nu. Ik wil ik geen willingant. bus achter mijn tuin hebben, want die gaat domme 10 minuten rijdt naar een bus langs. En mijn kinderen die spelen daar. Ik begrijp ze wel, maar het kan gewoon niet. Nee. Het, zo, ze beloven van alles, maar. Het, het gebeurt gewoon niet. Maar Henk, wat nu? Wat nu? dit zijn dus alleen maar constateringen. Ja, maar dit zijn dus problemen. We betalen wel met z'n allen een smak geld om Haarlem te helpen. Om deze wegen. Nu, het is zelfs zo erg. Er is dadelijk toen ook gezegd, bij die, al die bijeenkomsten. Dat ging over, alleen maar over Haarlem. En Heemsteden. Ja, maar dat was echt over Haarlem. Want ja. Haarlem was prioriteiten, werd er gezegd. Toen we, hebben we ook gezegd, we moeten eens luisteren. De gemeente Zandvoort is er ook nog. Ja. Ja, er werd gezegd van ja, we moeten de toeristen en het, het vrachtvervoer, dat soort dingen, dat moeten we zo snel mogelijk naar de kustgemeentes kunnen verplaatsen. Maar er werd niet over gesproken, over Zandvoort. Alles ging overhalen. Met wij gezegd van, joh, maar luisteren. Waar staat Zandvoort in deze stuk? Want dat kunnen wij niet terugvinden. We betalen wel een smak geld. Maar Zandvoort komt er niet in voor. Ja, maar Zandvoort is maar een badplaats. Dat komt later wel. En als ze zegt dat is niet zo. Nou, ik kan net zo allemaal laten lezen wat er is gezegd. Want dan het niets in mijn geheugen. Dus... Maar dat ze klagen vanwege de files naar Zandvoort en ja. weer terug. Ja. Ja. Ja. En Bloemendaal heeft hij die klaagt dat er weer te veel verkeer door hun dorp rijdt. Ja. Ja. Ja. Dus ja. daar hebben ze gezegd van nou we gaan dat, hè, we gaan dat proberen te verminderen. Dus wat, wat, hoe komen die mensen naar de Zandvoort toe? Moet je moet ik, ze denk mij eens dat uitleggen. We, ik denk dat we door de lucht moeten. Nou, ik denk het. Of, nou, het begint ook, oh Willem. Van, uh, ja, we moeten een tunnel bouwen vanaf uh, halen onder de grond richting Zandvoort. Nou, dan mag je. De, dan krijgen ze zo'n uh, kanaaltunnel. Nou, dat zie ik allemaal niet uh, voor me. Maar. Zie jij een oplossing? Er is geen oplossing. Kijk. En dat kan gewoon niet. We zitten in een natuurgebied en dat is het probleem. Dus gewoon accepteren, maar geen geld meer betalen aan die pot. Juist. We, we zitten gewoon in... We, we spekken gewoon Haarlem. De gemeente Zandvoort heeft alles netjes op orde gebracht. De fietspaden, de wegen naar, van en naar Haarlem. Maar die kans dan. is ook niet groot, want die ambtenaren zitten nu allemaal in Haarlem. Ja, het is samenwerken en laten we dat nou eens ophouden, want dan word ik ook een beetje kriegel van. van ja, we blijven zandvoorten. We blijven ja. zand voort. het is alleen het, het samenwerken. Ja. Niet ja nou. Nee. Dus, het is het uh, samenwerken wat we doen. Hè. Maar stop die pot spekken en gebruik dat geld ergens anders voor. Juist, en nou heb ik een tegenvraag hè? meneer juist. Pieter. Ja, nee, Daar krijg je bij mij niet uit. Het niet dat niet uit. Het is zandvoort, zeg. Het gaat erom... Toen u wethouder was... Ik ben nooit wethouder geweest. Nou ja, nee. Ik ben alleen maar fractievoorzitter geweest. In de raad gezeten, laten we zo zeggen. Hoe lang zijn we al bezig om die boulevard op te knappen? Oh, dat uh, speelt al van 1960. En dat blijft zo. Dus, dat ja. is al die jaren zijn ze al bezig om die boulevard te knappen. Er was nooit geen geld, of er is geen geld, of we kunnen geen geld vrijmaken. Maar we kunnen wel met z'n allen opeens geld vrijmaken vrij voor dat bereikbaarheidsplan. Daar kunnen we wel elk jaar 77.000 euro overmaken in een pot houden. Maar we kunnen dat geld niet gebruiken om een boulevard hierop te knappen. Ja. Ja. En dat loopt op naar 125.000 euro. Ja, Het is belachelijk. Ja, leg het maar uit. Uit. Maar dat begrijp ik dus niet, hè. en dan word ik een beetje kriegelig. Want daar hebben we dus geen geld voor. Dat kennen we allemaal niet. We lopen allemaal te zeuren van: ja, die boulevard ziet er niet uit. We zijn al op, de meeste partijen beginnen erover. Maar zodra er een bereikbaarheidsplan opeens boven de tafel komt. dan is het opeens, hebben we opeens geld. en dan kennen het opeens wel allemaal. Maar één wat mij opvalt. Uh... Uh, er zijn gedachten over de Grand Prix naar Zandveld Ja, heb je wel eens in Engeland geweest? Oh, vaak genoeg. Het Zilverstone. Het Ja. Overweeglopen daar naar de. Ja, soort... ja. Eh, ook, nee, niet, ook niet zoveel. Dat loopt ook aan weg. Dus het is bijna hetzelfde. Maar wat hier er, wordt, er wordt weer Erik Weijers gezegd. En die komt straks. Eh, als er een Campië naar Zandvoort komt. Zie ik geen probleem met de bereikbaarheid. Nee. Nee. Want we hebben de trein. Ja, ja nou, maar dan Moet je maar eens kijken als er een evenement er is. En dan die moet die trein wel. niet el el elk half uur, maar om de tien minuten. Dat gaat nou toch ook al om de tien Vroeger, toen we de Campië nog hadden, ging het toch ook goed? Ja. Ja. gingen er mensen met, met de fietsen met de trein. Maar met de trein, of met de ja. fiets, of ja. wat dan ook. Alleen dan hadden we weer het voordeel, dan hadden we een trein die reed van naar Maastricht, ja. naar Zandvoort ja. toe, en dat ding zat bomvol. Ja. En dan stopten ze. Het was echt bomvol zat dat ding. En nu ook, als er een evenement is, de mensen komen met de trein, of ze komen met de fiets, of brommer, of wat dan ook. Het kan makkelijk. Ja. Het kan makkelijk. Als ik ne, ben al eens een keer naar een Zilverstoel geweest, hoe hoort dat ding daar ook. Dat is precies hetzelfde. De mensen hoor je niet klagen, hoor, als ze een keer in de auto moeten zitten. Of hetzelfde. Dan zeggen ze van ja, we kunnen die, die, die, die toeristen zo Maar die een echte komen. autobezitter, die wil zijn auto het liefst uh, dichtbij, binnen bij Albert Heijn parkeren. Wat ja, denk je van, ja, van, Albert denk Albert je van de beroep? Of op het strand. Die ja. willen ja, hem in de tuin hebben ja. Van de we in dorp... Voor de microfoon. Eh, oh, sorry. Vriend. Ja, sorry. Ja, het is Hink's portefeuille. Ja, daar is dus hij ja, ja. <laughs> zitten Nee, maar van de week waren Hink en ik in het dorp en um, we zaten er even en we zagen zomaar een auto die reed uh, zwart Albertijn binnen. Ja. Echt waar? Ja. ja. En Staat daar hij mee eens vroeg. uit. <laughs> en de auto gaat weer weg. <laughs> ja. Het is, let ja, maar eens op, het is hetzelfde als je bij Albert Heijn de, de staat. Maar dat komt door dat plein daarvoor, denk ik. Ja, maar dat nee, maakt toch niets uit. En mensen waar? hebben de mentaliteit, ik wil ja. voor de deur of op het strand parkeren. Ja, Juist. Hier ja. staat ja. van die hele grote schuifdeuren. Nou, het is nog net niet zo dat naar die deuren weet. open gaan, dat ze naar binnen toe rijden, dat ze voor de, ja. voor de kassen uitstappen. Mentaliteit. Wel, ja. En achteruit naar mijn, weer terug. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk. Nee, je onthaving hoe is het mogelijk, is het kom je door uh, de straat heen. Ja, ja. Maar het gaat erop, het, is, het loopt de spijt. Hij gaat uit. Nou, en we, we maar. moeten gewoon accepteren dat uh, de bereikbaarheid naar Zonvoort... gewoon hoe het nu is, het eeuwig zal blijven. Ja. Of het is misschien eeuwig, maar de eerste honderd nog wel zeker. Ja. En laten we wel zijn die autobezitters. parkeer hier in Haarlem en neem de trein naar nou, Zonvoort. Dat, dat is een autobeleid. Dus die vol staat... Zet dan, uh, je auto daar neer en pak de trein. Kijk, de ja. mensen, en ik begrijp het heus wel... de mensen willen met een auto hier naartoe met kinderen erin... en of je nou met uh, auto gaat of met he, het openbaar vervoer... Het is makkelijk. Je kan je spullen in de auto doen en je rijdt hier naartoe. Maar oké, okay, dus als ik ergens naartoe ga, dan moet ik ook in de rij gaan staan. Als ik naar het attractiepark ga, dan sta ik ook een uur in, in, in file of wat dan ook. Dus er komt nu van jullie een verzoek om dit bedrag van 77 mil stop te zetten? Nou, we zijn al druk bezig. We zijn al van geef. dag 1 bezig om, om daarmee te stoppen. Want het heeft geen zin. En dat komen een ingediend. Uh, uh, mondeling. Uh, tijdens de vergadering toen we het erover hadden. Stop ermee. Um. Ja, alle raadsleden die zijn ervoor. Wij zijn constant vanaf het begin. Jongens, jullie hebben nog een half jaar. Dus zorg dan wel dat je daar een ja, meerderheid voor, de, voor hebt. Ja, voor de verkiezingen. Zorg, zorg dat het, uh, dat geld uh, van de bereikbaarheid de zorg in je gaat. He? Want je hoort nog steeds dat mensen gekort worden. Ja, maar... Nog steeds. Het gaat er ook om. Je moet, als je... Dat het is hetzelfde als je vragen stelt aan het college. Het maakt niet uit wat voor vragen. Kom met bewijs. Laat zien waar je het over hebt. Zoals het fietsen. Maar kom met bewijs. Laat het zien waar je het over hebt. Hebt, dat ze niet zeggen van ja, maar nee, je moet het laten zien dat ze er niet omheen kunnen. nee hebben we handen erop gehad van ja, we gaan handhaven, we komen mensen tekort. Ja, zorg dan dat je die mensen wel inhuurt. Ja. En, dan ga, en als je dan samenwerkt met Haarlem, vraag dan aan Haarlem, joh, zit die handhavers hierin. Wat is, wat is dat voor moeite dan? En dat is hetzelfde als dus die met de bereikbaarheidsplan. We hebben zo vaak gevraagd van. Sorry, maar we hebben gevraagd van, wij willen ons dat woord, onze uh, mening erover geven. En het, ja, dat dat, het niet, dat het dan niet uitgenodigd wordt, of niet. In de krant ook is dat precies een Dat is een krant. We hebben zo vaak iets gevraagd van, joh, zet dat nou eens even in. Wat is het antwoord van de wethouder op deze vragen? Nou ja, de, de huidige wethouder, de heer Demmers, die is er flink mee bezig. Ja, Want die loopt, ook, die loopt ook al tegen dingen aan. Dus, dus het maar het college is nog steeds uh, van mening dat er uh, mogelijkheden zijn. En uh, de overige politieke partijen ook. Wij zijn de enigen die vanaf het begin hebben gezegd Dat dat niet van, gaat. Het kan niet wat... Je kan, niet. Ja, bedrijf je, bedrijf de de kan niet. je niet verbreden. Maar hebben zij, dan, hebben zij dan wel een oplossing? Kunnen zij met oplossingen komen? Nee, dat er is geen oplossing. Maar waarom zeggen ze dan dat het wel kan? Ja, dat, dat, dat, dat, uh, dat krijg je ja, ik ook eigenlijk niet. Maar wij, wij zien gewoon dat het onmogelijk is. We zijn omringd door uh, beschermd duingebied. Dus er kan nooit een weg komen. Nee, Punt. Dat gaat niet. Uh, randweg uh, aansluit op de zeeweg. Onmogelijk. Kan niet. Ja. Een tunnel... Nou, zou wel kunnen, maar... Inhalen. Maar nee. zijn wij nou gek om dat zo'n van betalen aan een tunnel inhalen? Ja. Laat, laat die, die trein dan wat vaker rijden. Ja, nou, ja, ja. maar dat nou, bedoel ja, ik. Dat is, en, en als ja. je dan een trein. Dus die, die, die, die, wat, wat je vroeger had. er ging een trein die reed vanuit Maastricht. Ja. door naar ja. Zandvoort. Ja. Ja. Allee, ik weet wel. Vroeger moest er gerangeerd worden. Want die ja. lok die moest van, van, van voor naar achter. en dan worden ja. omgedraaid. En, maar ja. tegenwoordig hoeft dat niet meer. He, want er zitten allebei. Dus aan kunnen de kop gewoon, zitten. Ja, kunnen ze terug. En dan kunnen ze weer terugrijden. Dus dat is het probleem niet. Maar dat ligt ook aan de NS. En dat is ook weer iets. Dat is ook weer weer een partij, hè? Die en die, als die ja, zeggen van, ja. we willen niet. Maar als je nu Ze kijkt... We hebben nu net de stationslein helemaal verbouwd en vertimmerd. Ja. Toch ideaal om met die trend daar ook gebruik van te maken. Ja, dat bedoel ik. Ja. ja. En misschien de, moet je ineens eens kijken van uh, welke mogelijkheden er zijn... om uitbreiding uh, uh, uh, uh, van uh, hun eigen uh, ding... Ja. Yeah. Maar de Rijnwateren misschien ook wat meer. Net zoals heel vroeg hadden we een rechtstreeks naar Keulen, geloof ik. Een minuut. Van naar ja. Keulen. Ja, ja. ja. ja. He, toen werd het Maastricht. Ja. En nu is het te uh, halen. Ja. Amsterdam. Ja. ja. ja. Maar, maar kijk nou of je, of je dat kan verspreiden. Ja, ik. Het lijkt me dat ook Dat is nog de, de enige mogelijkheid die je kan gebruiken. Ja. Met maar het dus bereikbaarheidsplan. Het is gewoon. Het is gewoon niks. Prullenbak. Ja. het is gewoon een prullenbak. Maar ze willen het schijnbaar gewoon niet inzien. Maar wel betalen. Maar daar dat geld nou eens gewoon in je eigen gemeente. Wij willen de boulevard knappen, Maar wij hoeven niet mee te betalen aan iets wat Haarlem graag wil, een ringweg. Of dan zeggen ze nee. van ja, maar de toeristen uit het Hoofddorp die willen ze gaan mogelijk of alles naar, naar Vels en zo. Ja. Als je nu al De toeristen komen nu naar Haarlem man. Er staat een bus. Die bus is nu al zo dat er een buslijn vanuit Haarlem rechtstreeks naar het strand van Hymuiden. Ja. Daar worden de toeristen al ingezet. Van, ja, ja, ja. Je kunt Met die bus kunt u naar Hymuiden toe. Nee. Wij willen als gemeente Zandvoort dat die toerist, weet die zelf ook een bus naar Zandvoort toe gaan. En ja, niet maar... dat die toeristen naar Amuiden naar worden. Of, of naar Bloemendal. Nee, dat bedoel ik dus. Ja, best... ja, ik weet niet of je het gelezen hebt, de bereikbaarheid naar Amuiden moet verbeteren. Houdt in dat de toerist eigenlijk uh, uh, uh, uh, uh, straks gedwongen wordt hè, om naar Amuiden te gaan. Ja. Naar het strand. Ja, en ik heb die busbaan gezien eh, langs het crematorium. Ja ja. Dat, eh, is maar mee, ja. ja, nee, maar daar gaan ze dus vanuit het station halen. Die toerist wordt in die bus uh, ge, gedirigeerd. Neemt u die bus maar, want die gaan naar Muiden toe. Waar staat dat bordje? Neemt u die bus, want die moet naar voor toe. Die staat niet. On-, de ondernemers hier in Zonfort. Maar en Muiden, Velsen, die betaalt ook mee in de pot waarschijnlijk. Nou ja. eh. Uh, die hebben er meer baat bij. Die hebben er bij als wij. Ja. Nou, wa, wa, wat uh, nu wel uh, gebeurt... Uh, uh, zelfs ook uh, raadsleden... Uh, uh, de politieke partijen in Zandvoort verder, die zitten wel te morrelen van ja... Zandvoort wordt wel heel weinig genoemd... in het uh, hele stuk. Nou, we komen helemaal niet voor in die stukken. Eh, het het is heel weinig, we hebben een aanwijsbordje, een fietsbord. Nou, die fietspad kunnen we zelf ook wel betalen. We al Dat is in orde. orde. Dat is allemaal in orde. Eh, Mannen, dus heel langzaam begint ja. het een beetje te, de, te We kunnen rommelen. hier nog... Nog een uur over ja. praten. Maar ja. jullie hebben in principe gelijk. Het is geld weggooien. Ja, Dat is een zonde. Daar houdt in je boulevard. Knap dat op. Dank voor uw komst. Ja, graag gedaan. En ook bedankt. Graag gedaan. in the world. Met Lovely Day even weg. Want we hebben tegenover ons zitten Jan Kool. En Jan Kool die gaat ons even inlichten over de expositie... van de Historic Grand Prix in Zandvoorts Museum. En dan hebben we met name over Lotus... Is, uh, ik, ik kan als klein jongetje me herinneren Colin Chapman. Is dat ja, een bekende ja, naam? Ja, ja, ja, dat is de oprichter van, uh, uh, van de Lotus. Hij, ja. hij is de eigenaar sinds uh, 1955. En in uh, 1958 begon hij met Formule 1 auto's. Ik, ik kan me herinneren dat hij niet alleen uh, raceauto's maakte, maar ook Lotus Esprit en, en andere sportwagens maakte die velen. Ik, ik heb één keer een, een vriendinnetje gehad en die zei weer er even in zitten. Ik kwam er met geen mogelijkheid in. Oh nee, nee je, dat moet, klopt ook, je kan meter. niet langer zijn dan 1,50 meter, 50, anders kom je niet in die auto. Dat, dat klopt, een dat een klopt. Dat. Ja, nou ja, ja, eigenlijk al die auto's, hè? Ja, ja. Ja. En was het niet de eerste auto met een motor achterin in plaats van voorin? Uh, nee, dat was de Cooper. Oh, dat was Cooper, Cooper maar ja. wel met dezelfde motor. Dat was van de firma Climax. Uh, maar die tentoonstelling gaat over 50 jaar, uh, hoe heet het, uh, Lotus. En dan gaat het over de, de Ford Motor. De Ford Motor die de, door Cosworth uh, nee, door, ja, door uh, werd ontwikkeld. Ja. De ski Duckworth, de, dat de, de, de, de, de, de is de eigenaar van die fabriek. En die uh, die die bouwt sportmotoren om naar, uh, naar raceauto's of snelle sportwagens. Eventjes dus een, een, een, een Lotus maakt eigenlijk de carrosserie ja. en koopt de motor ergens anders. Ja en dit, Zelt als Austin niet. Austin maakt de auto ja. en die koopt dan de motors weer ergens anders. Ja en ja, dat gebeurt veel. Ja. In de Formule 1 zijn er maar een paar die. of eigenlijk maar één die. die, die, die zijn eigen motor maakt. En dat is Ferrari. Die haalt het nergens anders vandaan. En de rest van de motoren komen bij andere firma's vandaan. Zijn er nog Lotus-wagens uh, die, zeg maar, die in, in de Formule 1 rijden? Ja, ja, ja een compleet team is er. Maar die rijden met uh, Renault-motoren nu. Oké. Okay. Dus dat. Uh... Maar Jan, nou komt er zo'n grote expositie in het museum. De folder en de poster zien er waanzinnig mooi uit. Ja, een beetje, een beetje uit die tijd ook, hè? Ja. Mooi. En aanstaande vrijdag wordt die tentoonstelling geopend om 4 ja. uur. Ja, dan gaat Rob Petersen, die gaat uh, uh, Jan Lammers uh, interviewen. En dan komen de verhalen vanzelf uh, tevoorschijn. Want uh, Jan Lammers heeft natuurlijk die, die Lotus uh, ook wel eens in, erin gezeten. Het was een heel klein autootje van die, die, het uh, Dutch National Racing Team. Een Lotus Europe. Ofwel een Lotus 47. Daar zit een klein verschilletje En dat was dus ook een lotus. Maar niet met die motor die in die Formule 1 zat. Die Europese heeft het druk. Want ik zou hem zaterdag gebruiken. Voor een rondleiding op het circuit. Maar hij moest met spoed zaterdagmorgen naar Spa. Om dat dan. Uh, om daar ook te dus zijn. Uh, want hij heeft daar een of andere Over Overbereikbaarheid overbereik, over van een circuit. <laughs> jongen, jongen, jongen. Spa is ook niet te bereiken. <laughs> nee. nee. En iedereen loopt er gewoon heen. Maar wat kunnen we zien? In, uh, uh, wat we kunnen zien dat is iets van. Uh, van 60 foto's die, uh, die we hebben laten afdrukken op een redelijk groot formaat. Uh, eentje is heel erg groot. Uh, en er komen natuurlijk wat kleinere artikelen. Onder andere ja. een heel klein medsboxje is langsgebracht door uh, Albert-Jan Vos. Zijn eigendom. Uh, dat, uh, oh, ja, dat is een heel leuk ja. dingetje. Nou, daar ga ik iets verrassends mee doen. En uh, ja, het wordt gewoon weer een leuke tentoonstelling. Als het over autosport gaat, is het altijd leuk. En je zit natuurlijk midden in de spannende weken, want we ja. We hebben de historische Grand Prix een week later. Ja. Ja. En uh, met de parade door het dorp. Nou, dat eindigt natuurlijk allemaal van het Museum. Dus ja, iedereen dat wil is, dat binnen. Het uh, nou, is voor de zesde keer dat die historische Grand Prix wordt gehouden. En uh, het is een, echt een, een... Je ziet alleen maar lachende gezichten. Ja, kan me voorstellen. Dat is echt... Uh, Tuurlijk. Kan ik me helemaal voorstellen. Iedereen is super blij dan. En, en hij wordt dus vrijdag geopend. Het ja. museum is de normale uren open zoals altijd. Ja. Speciale toegang? Speciale toegang? Nee. Gewone basis gewoon, toegang? Gewone basis uh, toegang. Uh, de prijs van 3 euro en anders... Of anders geu uh, je, ge, je, uh, ja, je, je museumjaarkaart. museumjaarkaart. En, ja. zo, zelfsprekend heb je een Formule 1 auto daar in het museum staan? Nee, dat hebben we niet. Nee? Nee, nee dat, gaat, dat gaat niet door de deur. Nee, dan zou we echt helemaal uit elkaar moeten halen en, en naar binnen moeten je Jij bent toe alles in staat. Ja, het zou kunnen, maar dan moet je hem ook nog op voorraad hebben en die, die, die, zijn die zijn niet in Nederland nee. te vinden. Maar je hebt wel een auto. We hebben wel Ik een auto. Van vorig jaar ja, dat ja. je ook uh, auto's ja, euh, ja, binnen had. Nee, vorig jaar al een motor binnen. Oh, motor? Uh, ja, een BMW. Toen, ja. Ging, toen ging het om, om BMW. En toen ging het ook over een reis uit de 30 jaren. Ja. Dat, uh, maar nu gaat het echt over uh, die, die, die 50 jaar dat Cosworth die een motor heeft gemaakt. Dus uh, het is meer een tentoonstelling over Cosworth, niet over Lotus. Nee, nee, nee. nee, nee. Want je ziet ook oude Lotus'en. Creme uh, Hill zie je uh, bijvoorbeeld ja. uh, in, en Jim als Park. eerste. Ja. ja, die komt wat ja, later. Is, dat is de beroemdheid geweest van Lotus. Die... Nou, hoe heet het? Ja, het is mijn tijd, Jim Clark. Ja, en... meer, hè? Ja, Maar het, het leuke was, in die tijd was het ook, ook heel erg aanraakbaar, hè? Ja. Uh, ze stonden hier, hier in de buurt stonden ze gewoon uh, in de garages, wat ja, nu de dekenmarkt de de de de de de is, de, is. De Of waar uh, ja, Dirk de, de, van der de de de Broek, van de Broek. Ja. Nou, nee, ook uh, op de Straat, hey, ja, ja, daar stond, ja. van, daar stond Ferrari, ja. en bij daar stond de Bredbem op een gegeven moment. En als de auto klaar was, dan gingen ze rijdend over de weg naar het circuit. Klopt, ja. Nou, en die foto's zie dus ook. Die hangen we op. Mooie Waar komen die foto's vandaan, hè, Jan? Die komen uit uh, privécollecties. Onder andere van mijn zwager. Die, die heeft een aantal, flink aantal aangeleverd. Uit die jaren. Die, ja, dat ja, is gewoon gezellig. En vergeet Rob Peters niet, want die oh, is het museum dus. van Nederland. Ja, ja. Dat, uh... ja als je het niet weet moet je erop vragen. Ja, ja precies. Ja, ja. Leuk. <laughs> ja. Maar aanstaande vrijdag, is dat alleen voor genodigde? Hondering? Nee hoor, iedereen mag binnenlopen. Vier uur. Ja. En dan is de opening en uh, dan zien we Jan en Lammers en komt Max niet? Nee. nee, nee. Maar die heeft of Max die, niet, die, bijna elk nee, weekend die, hier. Ja, ja hier. Nee, die maar is die is weet, de week erop <laughs> zal hij er wel zijn. <laughs> <laughs> nee, nee, nee. Hij, zelf moet hij volgens mij toch in spaar zijn. Ja, hij moet in spa zijn. Ja, geloof het wel. Dat <laughs> <laughs> is ook dicht bij huis voor hem. Dus ja, precies. Ja, ja, ja, ja. Morgen maar, mag, Ma wel, ja, ja, maar dat mag jij zo vertellen. Maar maakt hij een kans in spa? En Natuurlijk maakt hij een kans. Altijd. Ja, ja. ja er, is er is eigenlijk niemand die een kans heeft. Alleen hij. Jan, enorm bedankt voor je komst. Uh, ik kan alleen maar aanraden iedereen van... Uh, Ga naar het museum toe. Ja. En dan uh, zie je daar uh, de mensen... Ja, als je ja. kijkt welke mensen er allemaal met die Lotus hebben gereden. Tonio ja, Slotenmaker, ja. Wim Piloos, Roelof uh, Wundering, Jan Lammers, Marcel Albers... en zelfs Jos Verstappen heeft erin gereden. Ja, ja, ja. ja, ja. En zo'n foto hebben we ook hè, met Jos erbij. Kijk, daar kan je er uh, allemaal in. Nou, zien. Ja, maar, maar dat is zijn. geen Formule 1 dan. Nee, maar in, wel met die auto's gereden. Ja, ja, nee. En, het, en, en ook gewoon sportwagens. Ja. ja. Wat, Nogmaals. is echt wel leuk. Ik wil nog even melden tot wanneer die is. Moet ja. Even oh ja, een kijken. kijk eens even hier. Hij is. Uh, gaat de 25e? Uh, ja, de 25e gaat hij in, en 1 oktober dan uh, is de laatste dag. Nou, kijk, dan moet iedereen naartoe. Hey, en dan komen we terug voor de volgende. Hé, hey, hartstikke bedankt. Ja. Dat visie wordt meteen in beslag genomen. Met Erik Weijers praten. Ja. Jij het hartstikke druk, Erik. Ja, we hebben een klein, klein feestje. Wat ook mm. Hoeveel mensen verwacht Verzellig. je dit weekend? Nou, ik denk zo tegen de 40-50 duizend bezoekers. Zeg het nog een Tot keer. Wel? 40.000, 45 45.000 zoekers over drie dagen. Ja, het is vandaag al... Ja, het is goed hoor. Uh, ja, het is nu ook al behoorlijk druk. Ik uh, kom net natuurlijk van het circuit af en er uh, mm -hmm. ja. zijn overal flinke, flinke rijen al staan uh, voor de mensen die de ook in wilden. Ik zag ook al een Voelen richting Zandvoort. Ja, ook ja, dat? Ja. Zelfs dat? Ja. Weet je, nou, dat hadden we helemaal niet <laughs> gekeken. Nee, allemaal nee. de Kostloerstraat in, dus allemaal richting ja. En er zijn nu, nu races al, hè? nu al vandaag. Ja, zeker. Ja, ja. ja, ja, ja dit is eigenlijk, dat is, dat is tegenwoordig uh, een, een en dat hebben we voor uh, vorig jaar en het jaar daarvoor ook al gezien. Ja. Dat het eigenlijk op zaterdag bijna het identieke programma is als op zondag. Okay. Uh, DTM heeft uh, zometeen de kwalificatie. Ja. Volgens mij is een beetje rond dit tijdstip. Ja. En uh, dan vanmiddag om drie uur is de race. En morgenochtend hebben ze dan weer een kwalificatie. Okay. En dan hebben ze weer eens om drie uur een race. Okay. En de Formule 3 race vandaag en morgen. De Audi TT Cup race vanmiddag en morgen. En dat gaat ook voor het GT4. Dus eigenlijk is een zaterdag net zo'n leuke dag als een zondag. Ja. Je ziet alles. Dezelfde rijders spectaculaire races. Uh, dus, daarom zie je ook dus je mist dat niks er van... nee, dan? Nee, nee, nee, daarom zie je nee. dat er vandaag ook al echt een hoop, hoop mensen deze kant op komen. En dat is alleen maar goed. Dit Mooi. ziet er weer positief uit dit weekend. Ja. En, en ik was zo blij dat in de krant te lezen vanmorgen, je hebt het ook gelezen, natuurlijk. Eh, dat, dat je een contract hebt ja. getekend. Ook voor volgend jaar nog. Met nou ja, e dat, e was al, dat was al bekend, alleen uh, niet bij de Telegraaf kennelijk. Nee. En, uh, <lacht> <lacht> ik kreeg gisterochtend uh, gistermiddag, ik kwam een journalist aan de Telegraaf: vroeg ja, enzo, hoe zit het met volgend jaar. Ik zei, nou, volgend jaar gaat het gewoon door. Ik zei, nou, ja, heb wat het had contract. je verteld wel een keer? Hij zei, oh, ja. hij zegt, ik dacht dat dat uh, nog gesloten was. Nee, nee maar dus al rond. Gaat het nou, op ja, jaar? dat werd dan toch als. Uh, ja. Nee, nee, nee, nee. We hadden gewoon je nu had meerjarig overeenkomst. En het volgend jaar Jaar. Okay. En maar daarna gaat Mercedes uh, over naar iets anders. Ja, die gaan Formule E doen. Uh, dus dat uh, maakt het wel een beetje spannend in die hmm. zin dat uh, ja, als er maar twee fabrikanten over zouden blijven... dat was natuurlijk een beetje mager, dat worden wat dunnetjes. Uh, dus dat zou misschien een bedreiging kunnen zijn voor de DTM. Aan de andere kant uh, gaat eind 2018 stopt ook dit reglement van de DTM. En zijn, zijn nu al bezig om naar een ander motorenreglement met name te gaan... Uh, dus niet meer met V8-motoren rijden, maar waarschijnlijk met, met uh, 2-liter turbomotoren. Nou, dat doen ze ook al in, bijvoorbeeld in Japan. En ook in Amerika wordt met uh, dat soort type auto's gereden. En daar doen ook al andere fabrikanten aan mee. Hè. Dus het zou zomaar kunnen, omdat ze dat gaan doen, dat het dan ja, wordt de DTM ook toegankelijker voor, voor andere constructeurs. Ja. Denk aan Japanse of Amerikaanse autofabrikanten. Dus uh, er zijn volop kansen. En, uh, en ITR, dat is de overkoepelende organisator van, van de DTM, ja, die is er alles aan gelegen om natuurlijk ook. Dit, dit circus ook na 2018 voor te zetten. Maar het is inderdaad een circus. Hè? Als ik naar de DTM kijk. Ja. Hoeveel mensen zitten in dat circus? Dat, nou, dat, nou ja, dat, dat, dat, dat heb ik dus ook al in, in wat, zeg maar wat autosportmedia gelezen. Als je gaat kijken naar hoeveel mensen er rond de DTM werkzaam zijn, en dat is heel breed. Hè? Dat is van, natuurlijk van de mensen die bij de fabrikanten uh, bezig zijn met de ontwikkeling van de auto's, de teams. Uh, uh, mensen die bijvoorbeeld alle uh, vrachtwagens rijden, die de tenten opbouwen. Uh, mensen die keten in de, ketings de, ketings de, de ketings, ja. Dat zijn zo'n drie tot duizend arbeidsplaatsen mee gemoeid te zijn met het hele circus. Ja, en dat is natuurlijk enorm veel en dat ja. uh, als maar dat stopt. ook op het circuit nu, je, de, de speaker is uh, ook een ja. Duits... Uh, ja klopt. Ja. Ja, we hebben ook Nederlandse speakers gelukkig, ja. maar ja. Inderdaad, er is ook een Duitse speaker mee inderdaad. Ja. Zoals inderdaad het Rode Kruis, ik heb begrepen dat de mensen uit Duitsland uh, komen. Een rode Ja, kruis. ja kruis. <laughs> nee daar Ja, Nee, het is gewoon Nederlands Rode Kruis. Oh. Nee, ja, ja, ja, nee, misschien ja. dat er inderdaad ook een Duitse van Duitse organisatie ook het mensen zijn, dat zou best kunnen. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij de officials langs de baan. We ja, hebben natuurlijk ja. onze eigen OK club ja. De Nederlandse officials club ja. Maar daar komen ook inderdaad mensen, zelfs in Engeland, Duitsland... die komen dan een lekker weekendje vlaggen in Zandvoort als de ja, DTM dat is Leuk. Maar ze komen dus graag naar Zandvoort, toch? Iedereen ja. komt graag. Ja. Maar dat betekent ook voor Zandvoort goed... want alle pensions, en hotels, alles, is trof Ja, dat is, uh, is geen bed meer te vinden, inderdaad, in de wijnomgeving. En dat ja. voor en dat een aantal dat dagen, dat is, is ja. positief. Ja, dat is alleen maar super. Dus uh, zijn we, ja, we zijn blij dat we uh, ook in die zin. En is er nog uh, morgen, hè? Want wie komt er morgen? Ja, Max Verstappen komt morgen weer naar Zandvoort. Dus, wat gaat hij uh, doen? Uh, hij, uh, komt hij met de trein? <laughs> <laughs> hij komt vliegen, denk ja, ik. Hij he? komt met de heli binnen, ja. inderdaad. Uh, zal er een beetje rond 1 uur in, in Zandvoort zijn. Uh, zal wat, uh, wat PR-activiteiten doen. Uh, zal ook wat interviews afgeven. Uh, is bij de grid, is de, uh, wolk van de DTM aanwezig. Uh, zal ook de prijsuitreiking doen van de DTM. Hij zal ook een aantal rondjes over de circuit rijden. Helaas niet met een Formule 1-auto. Dat hebben we natuurlijk al in mei gehad. Ja. Maar met een Esther Martin zal die die, uh, wat, uh, wat rondrijden Leuk. en uh, ja hij zal ook zeker voor de voor de fans toegankelijk zijn dus uh, nee, iedereen die max zal een keer van dit bij wil zien <laughs> probeer een handtekening scoren, moet morgen gewoon lekker naar het circuit komen ja en dan komend weekend is het spa ja Jij ja, gaat er naartoe? Nee, ik sla even over. Wat is dat dan? Die moeten toch promotie doen? Uh. Uh, dat doen we zeker ook. Uh, maar uh, wij hebben natuurlijk nu DTM een hele drukke week achter de rug. En we hebben over twee weken de Historie Grand Prix. Ja, en dat ja, is enorm veel truck werk trucking voor trucking. ons allemaal. Dus uh, ik uh, zou ook niet weten waar ik de tijd vandaan zou moeten halen om nog even naar spa-weekend te gaan. Nee, maar ik dacht uh, in de lobby voor een Grand Prix naar Zandvoort te halen. Uh, is de hele directie aanwezig in uh, Daar kiezen we een ander moment voor. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is helemaal waar. Het gaat over de historische <laughs> Grand Prix over 14 dagen. Ja. Ja, dat staat natuurlijk inderdaad ook voor de deur. En ja, dat gaat geweldig ja. worden. Nou, Jan Kool zat natuurlijk net al het over de Lotus-expositie in ja. het museum. Dat is natuurlijk ja. ook een, ja, een mooi uh, zijprogramma bij, bij ons programma op het circuit. En, uh, maar ja, er gaat natuurlijk van alles weer gebeuren. We hebben prachtige race-series. Uh, tien, uh, tien stuks, maar liefst een liefst bom en bom vol zitten. Dus uh, meer dan 400 race-deelnemers. 400? Ja, we hebben hele gave Zo. demonstraties. Uh, onder andere van Porsche en BMW. En BMW komt met Bradburn. Uh, uh, Formule 1 Turbo auto. De, de BT52. Uh, die werd destijds in de jaren 80 door Nelson Piquet bestuurd. Mm -hmm. En andere auto's op zand. Zo'n type auto heeft ook in 1950 het absoluut snelste ronde record ooit gereden op zand. Die deed een ronde van 1 minuut 11. Ja, dus van, Waanzinnig was dat. Nou, die auto, zo'n auto komt terug. Gaat ook bestuurd worden. Gaat ook rijden. Dus het is geweldig. En uh, in het kader van ook hè, Lotus en de Lotus 49 die natuurlijk 50 jaar geleden bij zijn debuut won uh, in Zandvoort. Die auto komt ook terug. Het originele auto van Jim Clark. Die is in Zandvoort. Uh, dus voor het eerst dat hij weer in Europa is. Sinds geloof ik, 30 of 40 jaar. Want die auto is eigendom van een Amerikaan. Maar uh, die heeft hem Prisee, naar Zandvoort. Eigen, ja, het is privé-eigendom. Die auto is verscheept naar Nederland. Dus die zal hier volgende week, of uh, over twee weken hier te zien zijn. Zal ook gaan rijden. Dus uh, ja, dat oh, is... Uh, wordt heel leuk. Jij ja, wordt heel ja. bijzonder. Ja. ja, ik ben overheugd dat ik weer het wetse geluid hoor. Ja, dat ja, ja, is... Uh, hopen, laten we hopen. Hopen dat de wind weer een beetje deze kan staan. De wind uit het westen is goed. We hebben wat ruzie met Bloemendaal en Haarlem. Maar uh, ik, ik wil het wel kunnen horen. Nou, Dat zal vast wel lukken, denk ik. En ja. Hoe zit het met die geluidsdagen eigenlijk, Erik? Nou ja, we, zien... we hebben twaalf geluidsdagen per jaar. Dat is vast in de vergunning van, bepaald. Uh, ja, dat zijn er twaalf en dat blijven er twaalf. Dat zullen er niet meer gaan worden. Uh, zou het het liefst wel hebben natuurlijk. Maar ja, de wet geluidhinder biedt die kaders... of uh, de mogelijkheid niet dat die kaders verruimd worden... Uh, maar 12 is genoeg wel. Nou, het ja, nee, is nooit, nee, genoeg. Is nooit genoeg. genoeg. Maar je moet wel erg tevreden mee zijn natuurlijk. Ja. En uh, met het programma wat we nu hebben, kunnen we wat dat betreft wel goed uit de voeten. Je, is, je maar, zit volgens de krieg, Ja, naar dat sowieso. Maar ja, kijk, weet je, als, als je twee, drie weekenden extra zou kunnen organiseren, ook hè, races als Blanquin of uh, European Laman nee. Series, en zou je hier naartoe kunnen halen. Je kan natuurlijk veel meer doen. We zouden misschien ook motorraces kunnen gaan organiseren, maar ja, dat, dat zit er helaas niet in. Nee. Uh, of testen van Formule 1-auto's. Ja, dat zou dat zou nog eventueel mogelijkheid kunnen zijn. Uh, maar goed, dat, uh, het zij zo. Ja, maar we zijn blij de met de vergunning die we hebben. Mm -hmm. En de mogelijkheden die we hebben hier ook om het circuit te kunnen runnen. Uh, we zitten natuurlijk toch dicht bij Zandvoort. En het is geven en nemen. En uh, nou ja, we doen het met, uh, met de mogelijkheden die we hebben. Ja, leuk uh, hoor. Allemaal... Als ik er zo bekijk, dat circuit dat zit bijna elke dag vol. Gelukkig wel, Elke ja. dag is er wel <laughs> iets te doen op het circuit. Ja. Ja, maar dat is goed ja, natuurlijk, hè? Ja, en, en dan dat vraag ik me, is alles. Wat is de werkgelegenheid voor Zandvoort van het circuit? Hoeveel ja. mensen werken er? Nou ja, kijk, als, je, als, als, je, als je op het circuit zelf kijkt, hè, en dan zeg maar onze eigen uh, exploitatie, mensen die in de catering vastwerken. Ja, hè, met, is... Bijvoorbeeld bij racecholen of bij raceplanet uh, en slotenmakers. Ja, daar ga je toch al snel zo'n kleine honderd mensen praat ja, je over. Dankzij het circuit. Ja, dat, ja, dat is, direct, werk dat is direct, ja. Hè, direct. En dan heb je indirect natuurlijk ook nog een uh, veelvoud waarschijnlijk daarvan. Eh. Uh, uh, nou ja, hotels, pensions, uh, restaurants, uh, noem dan het allemaal Vrijwilligers zijn, uh, zijn die daar? Die hebben u... Ja, maar die moet niet... je niet als medewerker nee, tellen nee, eigenlijk. Nee, dat zijn nee, natuurlijk, nee. Uh, die zijn natuurlijk heel waardevol voor ons. Want uh, zonder nee. vrijwilligers en of, uh, die, die, uh, die ze kunnen inzetten. Bijvoorbeeld van de OCA OK, of het Rode Kruis of wat dan ook. Ja, dan kun je gewoon geen races organiseren. Als je die, al die mensen gewoon zou moeten gaan betalen. Dan, ja, uh, dan het is, is het niet meer mogelijk. Doen, dat is niet te doen. Maar het is natuurlijk ook heel gaaf om, als je autosport als hobby hebt. Om als official te werken op het circuit. Ja, natuurlijk. Uh, ik, hoor, ik hoor het via mijn dochter over dat. Het rode Kruis, die daar dan ja. elke race actief ja. is, die zegt er zijn Rode Kruis medewerkers uit heel Nederland die bellen van mogen wij komen ja, werken. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Die leuk. komen uit, uit Arnhem en ja. uit Enschede ja. hier naartoe, ja. ja. ja. ja. om een dagje op het circuit te staan. Ja, maar als, je als, je, als je van, als je van autosport houdt, is het natuurlijk de manier om er dichtbij te komen. En met Rode Kruis sta je dicht bij de baan. Ja, dat zeker weten. Ja, nou. ja, ja, ja, ja, ja. Brandweer ook natuurlijk. Ja, precies. Daarom ging je vroeger bij de brandweer. Ja, de vrijwillige brandweer. We nou, hadden ja. ook nog uit de reservepolitie. Oh, ja, ja, ja. ja, Maar die is niet meer. Dat is er en, niet meer. En, uh, nee. Maar, nee, ja, maar dat was natuurlijk wel zo. Ja. En uh, ja, wie, wie niet. Uh, er zijn zoveel mensen, uh, vooral oudere zandwoorders, die inderdaad in die functies, uh, reservepolitie, Rode Kruisbrand, die natuurlijk enorm veel op het civiel gedaan hebben. Of bij de kassiersploeg of wat dan ja, ook. Ja, ja, ja. ja, maar dat, dat is natuurlijk wel een heel mooi zandvoortsbedrijf. Wat gingen wij als jongelui onder de prikkeldraad door, zodat je de beste plaats had? Ja. En dan ja. kwamen ze kort op <laughs> bij je, en die stuurde je weer weg. <laughs> ja. Ja, dat, <laughs> heb, ik, heb ik ook gedaan? <hijen> ja, en na afloop van de race onder de tribune lege flesjes oprapen. Oh ja, voor statiegeld. En dan eh, statiegeld. Nou, dat leveren er weer heel veel geld op. Ja, ja, ja. Ja, mooie tijden. Ja, nostalgie. Nu wordt er weer geïnvesteerd. Nieuwe asfalt op de baan. Wat zijn er, de overige investeringen die nog komen? Nou, kijk, we hebben nu inderdaad veel gedaan al dit, ja. deze, dit afgelopen jaar. nieuw asfalt, een nieuw logo, een nieuwe naam. Uh, we hebben een nieuw restaurant. op natuurlijk Burnie's, wat ja, iedere dag ja. open is. Uh, we hebben een beachclub die uh, nu ook open is gedurende dit seizoen. Uh, dus daar is al veel gebeurd. En komende winter gaan we door. Uh, de hele infrastructuur op de perrok uh, wordt aangepakt. Dus als je onder de tunneldok met die enorme grote gasporteerde vlakte. Die wordt helemaal opnieuw ingericht. En er komt ook infrastructuur voor water, stroom en, uh, en afvoer. Uh, komt daar. Dat is er nu niet. Uh, dus dat wordt allemaal uh, ja, volgens de moderne standaard ingericht. Dus uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Want dat moet, hè, om, wil je mee blijven gaan en mee concurreren met, uh, met de circuits om ons heen, ja, dan zul je dat soort investeringen moeten doen. Maar daarom is het wel heel fijn dat er natuurlijk gewoon zoveel activiteiten op het circuit zijn. Want, ja. Merk je ook de invloed van onze koninklijke hoogheid uh, daarin? Nou ja, uh, zeker uh, dat uh, draagt het bij aan het positieve imago van het circuit en uh, de uitstraling dat natuurlijk uh, het een en ander gebeurt en we worden weer mensen geïndiceerd. En, ja, en hij is ook uh, enthousiast, hè, ja, natuurlijk. Ja, ook het ook in de ontzettend is een en, en ja. dat is uh, natuurlijk uh, fantastisch. Precies. Beter dan kunnen we het niet hebben. Dus nee, er gaat nog het nodige gebeuren op ja, dit ja, zeker. Ja, zeker. De komende jaren blijven we volop in beweging. Ik neem aan dat je nu al plannen hebt voor het komend jaar. Uh, nou, dat is nu de fase inderdaad. Uh, waarin ja. we zitten. Uh, uh, nu gaan alle kalenders voor het komend jaar zo'n beetje bepaald worden. Dus ja. ja, we zijn volop in contact met alle race series die willen komen. Uh, ja, om dat uh, inderdaad te gaan samenstellen. Want je wil ook en, misschien wel ook nieuwe dingen. Uh, uh, daar kijken we ook kijken. zeker naar. Uh, alleen ja, je moet natuurlijk wel ja, je moet strategisch keuzes op een gegeven moment ook maken, ja. Ja? dan blijft toch wel weer die beperking binnen de vergunning ja. uh, de, ook wel weer de beperkende factor. Want uh, ja, je kan niet zeggen, we, we, we gaan zes series uh, of uh, grote kampioenschappen contracteren, want we kunnen er maar vier kwijt. kwijt. Ja. Ja, en dan is het natuurlijk, uh, dan vraag je, wat kies je dan? Ja. En dan speelt zo'n verhaal, hè, wat nu dan met DTM speelt, hè, want uh, misschien na 2018 uh, nog niet zeker is wat er gaat gebeuren. Ja, dat speelt dan toch ook mee, van ja, wat, wat ga je dan wel niet houden, ook met oog op de lange de termijn alweer, he, wat ja. dan interessant kan worden. Dus ja. er zijn allemaal afwegingen, ja. maar we hebben bijvoorbeeld contacten en uh, ja... dat uh, komt mee. helemaal goed. Ja, en een mijn... ja. van, van de geluidsdagen, is dat een mogelijkheid? Bij de nou, provincie... dat, zei, dat zei ik net al. Dat, dat, dat, dat, dat, ik zou het liefst hebben natuurlijk. Het ligt dat... dus bij de provincie? Probleem. Nee, nee, nee. nee, nee. Het, het probleem ligt niet bij de provincie, of bij de gemeente. Want ik denk als we binnen de gemeente Zandvoort gaan peilen, uh, of mensen dat dan willen, je, dat, ja, denk ik wel dat we ik dat uh, wel rondkrijgen. Maar je hebt een wetgever in Nederland, de overheid. En de wet hinder bepaalt gewoon de, uiteindelijk de grenzen van iedere milieuvergunning in Nederland. Van ieder bedrijf dat er is. En dat geldt dus ook voor ons. En maar die, wie is de beslisser? Is dat het Rijk of is dat de provincie? Nee, uiteindelijk de gemeente is, de gemeente is onze vergunningverlener. Alleen op het moment dat er een, een. Een gemeente kan niet een vergunning zomaar overal voor verlenen, die wordt ook getoetst en als mensen bezwaar maken. Maken. En bijvoorbeeld een procedure zouden starten bij de Raad van State. En dan gaat de Raad van State gewoon kijken naar wat staat er in de wet binnen de kaders. En mm -hmm. zit, past het daar binnen. Mm -hmm. En dan is het goed. En dan mag het. Maar als het daar buiten gaat. En dan kan het niet. Dus de gemeente kan ook niet zomaar alles toe gaan staan. Dat, uh, nee. dat is, dat is uh, een helaas procedure. Ja, ja, ja, een lang verhaal. En uh, ja, dat zal niet makkelijk zijn om dat uh, ooit nog, uh, nog verder op te, op te, op te rekken. Nou. We weten nou, niet ja. wat de toekomst brengt. Nou ja, het circuit. Met het circuit gaat het hartstikke goed. Ja. We hebben prachtige evenementen, Mooi. we hebben veel activiteiten. En uh, ja, ik, uh, ik zie het alleen maar positief tegemoet wat dat betreft. Ik wens je heel veel succes vandaag en morgen. En bovenal over 14 dagen. Dank jullie wel en uh, tot iedereen. snel weer. Ja. Ja. Graag. <laughs> Oké, <Okay>. fructjes. <laughs> We hebben nog even tijd voor de heerlijke de, muziek. Voor de agenda, hè? Dat ja, doen we eerst. Ja. En dan gaan we verder naar de muziek luisteren. Ja. Um, allereerst de agenda. Tot en met 30 november hebben we natuurlijk de zonsculpturen in het dorp ja. en op Badhuisplein. En op Battlesplein hebben we ook tot 20 augustus de Hollandse Meesters in het ja, museum. Ja, mooie expositie. En ja. daarna de Hollandse Meesters hebben we in het museum ja. de Lotus-expositie. Ja. Dan hebben we uh, tot 17 september, ja alleen als het mooi weer is uh, op de, de aardboedevaar. Daar mogen mensen hun uh, zijn levende stambeelden, sieradenmakers, tussen 10 en 10 uur s'avonds. Maar dat heeft is echt heel afhankelijk van het weer. Kan ik me voorstellen. Uh, vandaag en morgen de DTM uh, weekend uh, morgen met Max Verstappen. En uh, het is een uh, 40, 45.000 mensen. Dus Leuk hoor. Zorgen zorg dat je erbij bent. Ja, en dan is er uh, de tweedaagse van uh, de watersportvereniging Zandvoort. Maar ik hoorde van jou dat het niet doorging. Hè? Nee, het uh, het de... evenement is afgelast. Of. Want men verwacht dat er erg veel wind zal linken, zijn. Dan gaat het en niet ze door. zijn toch een beetje voorzichtig met de boten. Ja. Dan is er nu ook vandaag. Vanavond. Uh, of vanavond, uh, Dancing in the Streets. Uh, in het centrum vanaf 8 uur. Ja. Nou, kan je lekker dansen. Ja. Thank you daar gaan we op 25 augustus naar ibiza on Tour, Markt op Battusplein. Van 12 tot 8 uur. Ja, en dan is er de 26e weer een Jutters koffenbakmarkt. Op het, het gasthuisplein. Van 10 tot 4. En er is markt diezelfde dag op de boulevard de Favosje. Van 11 tot 4. Veel 9 markten uur. zijn er, hè? Ja, en ik moet op datzelfde moment. Uh, een kleine 70 mensen van de zwembond rondleiden. Tussen. Oh, dan heb je druk. We zullen wel zien hoe we dat doen. Dan uh, hebben we. De zomermarkt op zondag. Met 300, Dat is de hele grote weer, hè? 300 ja. kramen in het centrum van Zandvoort van ja. 10 tot 6 uur. Ja, en dan hebben we, de, nou hebben we het net gezegd, de historische Grand Prix uh, is er op het circuit uh, op Zandvoort tussen 1, van 1 tot 3 september. En op 2 september, tenslotte, hebben we een muziekfeest op het raadsplein vanaf 9 uur. Wij gaan ja. bedanken. Allereerst ja. techniek en muziek. Gas...